Acht uur Gertkluk met het NOS Journaal. De minister van Justitie van Curaçao heeft zijn ontslag aangeboden. Nelson Navarro voelt zich verantwoordelijk voor de dood van een verdachte in de moordzaak rond politicus Helming Wiels. Luigi F werd dood aangetroffen in zijn cel, volgens de politie heeft hij zelfmoord gepleegd. Luigi F werd verdacht van de moord op de man die de vluchtauto's hebben bestuurd na de liquidatie van Wiels. Op Curaçao is geschokt gereageerd op de dood van de verdachte. Aanhangers van Wiels hadden al opgeroepen tot protest tegen minister Navarro. Het Witte Huis gebruikt schokkend veel materiaal om Amerikaanse congresleden te overtuigen van de noodzaak van militair ingrijpen in Syrië. Het is beeldmateriaal dat zou zijn geschoten bij een gifgasaanval op Syrische burgers op 21 augustus. Volgens het Witte Huis zijn de schokkende beelden geverifieerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten. De symptomen van de, die de slachtoffers hebben zouden wijzen op het gebruik van het gifgas Sarin. Uit de beelden valt niet op te maken wie er achter de aanval zit, maar de Amerikaanse regering houdt de Syrische president Assad verantwoordelijk. Morgen geeft president Obama een interview aan de grote Amerikaanse tv-stations... waarin hij nader zal ingaan op de noodzaak van een militaire actie. Tokio krijgt de Olympische Spelen van 2020. De Japanse hoofdstad versloeg in de laatste ronde Istanbul en Madrid. Voor de Spanjaarden is het een bittere pil. Voor de derde achter volgende keer hebben ze het niet gehaald. Tokio krijgt de Spelen voor de tweede keer. In 1964 was de Japanse hoofdstad ook al gastheer van het grootste sportevenement ter wereld. Daarmee is Tokio de vierde stad in de Olympische geschiedenis... die de Spelen voor de tweede keer krijgt. Athene, Parijs en Los Angeles gingen de Japanse hoofdstad voor. Londen is de enige stad die de Spelen drie keer heeft georganiseerd. In de Manege in Alphen aan de Rijn is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen en ook de paarden zijn niet in gevaar. Die staan buiten, zegt de brandweer. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Die is, voor zover nu bekend, niet buiten het terrein van de Manege gekomen. De brandweer heeft het vuur bijna onder controle en er is geen gevaar meer dat de brand overslaat naar gebouwen in de buurt. De afgelopen jaren is bij controles op de manege gebleken dat de brandveiligheid niet in orde was. Ook werd asbestmateriaal gevonden dat in slechte staat was. Bij een ongeluk op een moederij in het Friese Pijn zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Het zijn een jongen van 9 en een meisje van 8. Volgens de politie raakten de twee gewond door een shovel. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wie de shovel bestuurde. Een van de kinderen werd met een traumahelikopter... naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het andere kind ligt in Leeuwarden. In Londen zijn meer dan 160 mensen opgepakt... bij een protestmars tegen de islam en bij een tegendemonstratie. De anti-immigratiebeweging EDL mocht demonstreren bij een moslimwijk... maar antifascisten verstoorden dat protest. Zo'n 150 tegenbetogers werden daarom opgepakt. En 14 leden van de EDL werden gearresteerd voor wapen- of vuurwerkbezit en gewelddadig gedrag. In Colombia is na drie weken een einde gekomen... aan boerenprotesten tegen de regering. De actievoerders en de regering hebben een akkoord bereikt... over goedkopere kunstmest en voordelige kredieten. Tijdens de protesten kwamen vijf mensen om het leven. De regering erkent nu dat de boeren steun verdienen. Algemeen wordt aangenomen dat president Juan Manuel Santos... een handreiking heeft gedaan met het oog op de presidentsverkiezingen... die over acht maanden worden gehouden.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 Ja, ik, ga, ik loop met je mee onder het motto, alle weer is weer. En ik hoorde nu net toch het geluid van een paar fuuten. Oh. Ik zag voor het raam alweer een spin. De natuur laat zich toch altijd weer verrassen. <lacht> Zelfs op dit uur met dit hondenweer. Ja, maar weet je, je kan ook kijken waar beesten zich ophouden. Want die willen natuurlijk toch ook wel zorgen... zodra de, zonne, de eerste zonnestralen weer komen, willen ze weer aan het werk. Willen ze weer gaan eten. Dus in deze periode moet je dan eens even wat blaadjes omdraaien... om te kijken, waar houden jullie je op? Ah. Oh, dus dat nou, blijft altijd spannend. Dat kunnen we misschien nog wel even doen. U had haar stem ongetwijfeld herkend. Want ze is een van onze vaste bellers van de Venolijn. Jeannette Essink uit. En dan mag je het zelf even zeggen. koekhangen. <laughs> ja. De ja. west En we lopen niet voor niets buiten hier in de stromende najaarsregen. Want nou, ik heb iets bijzonders in mijn hand. Omdat alle soorten niet altijd even makkelijk te herkennen zijn. Als je denkt, verdorie, die ene die bel, is dat nou... Een gewone libel of een bijzondere soort? Is het een blauwe glazenmaker of een bloedrode heidelibel of een platbuik... of een bruinlode heidelibel of een steenrode heidelibel? Nou, Ik zou het verschil niet zien. En daarvoor heb ik nu deze bijzondere kaart. net draait hier nog wat blaadjes om. Wij gaan kijken ja, nou, of, of er iets onder, onder, onder zit. deze zuring kun je zuringhaantjes verwachten. Je ziet ook dat er allerlei gaatjes in het blad zijn. Dat betekent wel dat ze aangevreten zijn en dat ze aanwezig waren. Maar okay. op dit moment laten ze het even afgeten. Oké, okay, nou, wij snuffelen nog een ja. beetje verder. Kijk eens even wat kamillen. Mm -hmm. um. Oh, ik zie bladeren van de boeren. Oh. Janine en Jeannette Buiten. Ja, ik zie ze rennen. Oh, ze komen nu binnenrennen met de druppels in hun nek. Goedemorgen. Ja, en ik zit nog een beetje met mijn hoofd bij gisteren. Toen was ik in Winterswijk, vlakbij Winterswijk, te gast bij het jubileum van de werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie. Die geologenclub die bestond 50 jaar en e ter ere daarvan hadden ze een enorm gat gegraven in een weiland van boer Bredhauer En daar gingen zo'n 200 jubilerende geologen als een dolle op zoek naar fossielen. Stelt u zich voor, een soort goldrush, maar dan op jacht naar schelpen en uh, walvisbordjes en haaientanden. Nou, Rob Buiten was er ook voor de radio, die doet straks verslag. En daarbij bezoeken we de Millingerwaard, die vandaag 20 jaar is. Een van de grootste wilde natuurgebieden langs de Nederlandse rivieren. En we presenteren u een, eh, dat die Millingerwaard is een succesverhaal van natuurbeheer. En we presenteren de biologisch afbreekbare golfbal. Kijk, die hadden we nog niet. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld. En tot 10 uur zijn wij vanaf een regenachtig wij na de meer vroege vogels. We het derde deel uit de Symfonie in d groot van de Duitse componist Ernst Wilhelm Wolf... uitgevoerd door het Frans Listkamerorkest... onder leiding van Nicolas Pasquet. En uh, Renald Ruiter, onze muzieksamensteller... die heeft een thema verwerkt in uh, de muziekstukken die uh, deze uitzending gedraaid worden. Een soort overkoepelend uh, thema. Een overkoepelend thema. En dat, uh, dat melden we soms wel eens, maar vandaag melden we dat niet. Laten we zeggen dat uh, als u dat raadt, dat thema, dat hij verwerkt heeft in de muziekstukken... dan krijgt u een, uh, een, een boek, een natuurboek, dat staat op de longlist voor de Jan Wolkers Natuurprijs. Over die loonlijst en die, die prijs hebben we het vandaag verder nog. Dat hoort u nog. Maar dus als u raadt wat het thema in de muziek is, dan krijgt u zo'n boek. Ja, meteen gaan wij... We hebben over de genomineerden, de vijf uh, uiteindelijk genomineerden van die Jan Bokersprijs, de prijs voor het groenste, groenste boek van Nederland. Uh, een ander groene succesverhaal. Nou trouwens, het viert vandaag uh, zijn verjaardag. Het gaat om de Millingerwaard, het uiterwaardengebied aan de waal ten oosten van Nijmegen. Daar begon precies twintig jaar geleden de omvorming van de saaie weilanden en maisakkers tot een ruig en wild gebied met grazers, bevers en ooibossen. Het is ongelooflijk hoe snel die veranderingen zijn gegaan. Want ja, 20 jaar is in natuurgebieden natuurlijk veel te kort om grote metamorfoses door te maken. Maar langs de rivier is de natuur zo dynamisch dat het kan. Het feest begint straks om tien uur en dus is er nog tijd voor Joost Huizing om eh, met Wouter Helmer van Ark door dat gebied te struinen. Wouter Helmer die vanaf het allereerste begin bij het plan betrokken was. En met Esther Blom van het Wereld Natuurfonds. De plek waar we nu staan... Hier begon het allemaal? Dit is een uh, historische plek. Ja, je moet je voorstellen, dit was uh, ruim 20 jaar geleden gewoon een, eigenlijk een open zandafgraving. Rijkswaterstaat was gewoon nog bezig om hier in de oever van de rivier zand te winnen voor uh, infrastructurele werken. Op dat moment uh, voer hier een boot langs met de toenmalige minister Nelly Kroes. En die kreeg net uitleg over een prachtig verhaal over het riviergebied, Plan Ooievaar. Hoe mooi het kon worden. Hoe mooi het kon worden. En toen zei ze, maar deze afgraving dan, die hoort er dan toch eigenlijk niet bij. En toen werd er tegen haar gezegd, ja nee, maar zo werkt rechtswaarts dan nu nog. Om uh, goedkoop zand te winnen. En toen is dat meteen stil uitleg. Ze heeft acuut, Teplekken. ter plekke, directeur in Arnhem gebeld. en gezegd van dit moet... Volgens mij gaat daar die de en... ooievaar. Dat is nog belangrijker hè. In de verte daar. Hij zweeft daar, zien, je Wouter? Sorry dat ik je onderbreek ja, ja, ja, ja. hoor, maar... Ja, oei, verdomd. Ja. Ja. Nou, daar vliegt plan Ooyefaar voorbij. <laughs> Ik zie nog niet niets, helemaal dat het niets een is. is. Daar hij cirkelt daar, cirkeltuin ook. Ja, zeker. Ja. Het Gek. symbool. Dat ja. kan geen toeval zijn, hè? Terwijl jij praat over ja. Nelly Smit Kroes... Zeg maar, uh, geïnspireerd door het wordt, plan, het wordt plan zeg maar, zwarte Ooyefaar. Uh, uh, ja, dat werk je stillegt en zij zeg maar, van dit gebied moet natuurgebied worden. Vliegt dus de zwarte Ooyefaar hier. Hij komt ons ook zeg. echt dichterbij. Kijk, ja, hij ja. komt kijken. Maar goed, toen zat Rijkswaterstaat wel even met. Want ze zeiden ja, die grond is van een boer, wat moeten we ermee? Nou, ze koop maar. Toen hadden we hier 2,5 hectare grond van Rijkswaterstaat. waarvan ze niet precies wisten wat ze ermee moesten op dat moment. En nu is het een paar duizend. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een gebied van meer dan 3000 hectare natuur. Waar de rivier en grazers vrij spel hebben. En wat zich ontwikkelt tot een parel in Nederland. Nog even een paar cijfers. Begonnen ook met drie paarden. Ja, op die 2,5 hectare begonnen we met drie koningpaarden. Die hebben van links en rechts door die wei gejaagd, opgenomen op beeld... uitgezonden in de jaarbeurshalen voor het publiek van het Wereld Natuurfonds. Daarmee geld opgehaald om hier belangrijke hectares te kopen. En daarmee is het hele verhaal aan het rollen gegaan. En het begin was zeg maar, voor die hele ontwikkeling die nu bijna wereldberoemd is. Sterker nog, het idee is ook een exportproduct. Er zijn hier heel veel groepen Chinezen geweest, mensen uit Oost-Europa... die hier hebben geleerd dat je veiligheid en ontwikkeling... En natuur, de en hand in hand kunnen gaan ja. en delfstoffen ja. Dus dat is echt een model waar nog steeds ook heel veel Nederlandse adviesbureaus de hele wereld mee over reizen. En waar we echt, nou ja, daar kunnen we echt trots op zijn, denk ik. Dus terecht dat er vandaag een feestje gevierd wordt. Ja, ik heb een heel feestelijk gevoel hierbij. Ja. Het ziet ook, dat zeg je dan altijd, on-Nederlands uit. Het is groot, het is ruig. En dat alles in dus een, ja, nog maar twintig jaar. Dus waar eerst kaal zand was, daar zie je nu al beginnend bos... een enorme rijkdom aan, aan planten. Meer dan vier, 500 soorten planten... hier alleen al in een straal van een paar honderd meter om ons heen. Sommige na eeuwen afwezigheid. Ik zeg wel eens, wat het naar de meer is zeg maar, voor het klassieke natuurbehoud... dat is de middelingen waard voor de moderne natuurbescherming. Hier ja. komen alle ingrediënten van het moderne natuurbeheer samen. Daar gaan we nog een stukje doorheen lopen. Ja. Grappig dat je eigenlijk on-Nederland zegt, want... Nederlandse, dus Nederlandse kan bijna van... niet, dat je het ja, maar... zo ontwend bent ja. dat we het on-Nederlands zijn ja. gaan noemen. Maar duinen langs de rivier zijn we ook al niet zo uh, bekend. Vrij rondtrekkende paarden en runderen, bevers die je hier over kunt tegenkomen. Ja, ik ben hier ooit als uh, kleine jongen begonnen met vogels te tellen. En toen kon je, als je op de dijk stond, kon je in één blik de hele Millingenwaard overzien. Was het gewoon één uh, grote vlakte met gras en mais. Nu kun je dat dagen rondlopen zonder uh, op dezelfde plek te komen voor je gevoel. Toen kwamen er misschien twintig uh, of honderd mensen per jaar om van de natuur te genieten. En nu? Uh, wat was het? Ja, Ik ben het en... precies hoeveelheid vergeten. In de maar... Middelingen waren het alleen al meer dan 200.000. Maar in de hele Gelderse poort miljoenen mensen tegenwoordig, per jaar. En die genereren samen een uh, omzet van vele miljoenen. Ja. 8 miljoen euro per jaar, alleen al voor de Millingenwaard, door toename aan recreatie. Doordat het gebied zo toegankelijk is, dat het zoveel mooier is geworden. Je mag overal komen, je, je mag niet overal op paden, rondstruinen. Alleen... Ja, ja, dus het is heel uh, laagdrempelig en mensen hebben daar een heel uh, spannend gevoel bij. Je ziet ja, eens hier wat, wat fietsen staan, hier op het duin. Een eindje verderop zitten wat mensen aan het strand uh, te kamperen. Her en der mensen die wat uh, vuurtjes stoken. Het kan eigenlijk allemaal niet. Ja. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid. Meer dan 100 arbeidsplaatsen ook nu rond de Millingenwaard in de Recreatiesector. Vier bootjes, de theetuin, in ons heel Nederland bekend, het wilderniscafé, allerlei bed and breakfast die ja. opgezet zijn. Dus er is van alles te doen hier. Ik liep hier samen met jou precies 19 jaar geleden. Toen maakte je een prachtige vergelijking en die heb ik tot nu toe in ieder geval 19 jaar onthouden. Dat Het jaar daarvoor was de biodiversiteit 1, toen stond er mais en binnen een jaar een paar honderd verschillende plantensoorten en nu? Ja, natuurlijk de grootste verandering vinden in het eerste jaar plaats. Maar nog steeds kom je elk jaar soorten bij. Hè? Bijvoorbeeld dit jaar nog de rode bremraap, ik noem maar een soort. Je ja. kent hem niet. Nou ja, goed. Komen we hem nog tegen? Nou, hij is inmiddels ja. heel erg verdord. Maar het gaat nog steeds door. Er zitten inmiddels ja, vele duizenden soorten planten en dieren in deze uiterwaard. Met volle instemming trouwens van die boeren die toen hun grond aan ons verkocht hebben. Dus het aardige is, we hebben ook die boeren goede grond kunnen teruggeven binnen Dijks. En uh, dit hele project is echt in, uh, in samenspraak met heel veel partijen tot stand gekomen. Echt uh, overheden, uh, boeren, uh, bedrijven, natuurorganisaties. Je moet je voorstellen, op een gegeven moment hadden we hier meer dan 15 grondeigenaren in het gebied... die allemaal meededen in hetzelfde plan zonder dat er een hek te zien was. Dus iedereen deed vanuit zijn eigen belang... Mee aan hetzelfde verhaal vanwege waterstandsdaling op de rivier, klanditie voor de theetuin, zand- of kleiwinning. Alles kwam in dit gebied samen en dat maakte eigenlijk ook tot een prachtig voorbeeld voor soortgelijke projecten elders langs de rivier. In het plan Ruimte voor de Rivieren ontstaan veel meer millingerwaardachtige terreinen. Ja. Lopen wij naar de zwarte populier, want die stond hier ook ergens ja. op het duintje. Ja, toevallige vondst van Willem Overmars. Je zag dat een soort die uitgestorven was gewaand in Nederland, dat er hier nog een paar exemplaren van stonden. Dat niet alleen, die begonnen zich ook uit te zaaien. En die staan nu langs alle rivieren? Staan, je kunt ze tot op de Maasvlakte vinden in Rotterdam. Ja. Dus er zijn miljoenen zwarte populieren weer in Nederland. Een van de, ja, de meest indrukwekkende boomsoorten van het ja. riviergebied. Dat is zo leuk aan natuurontwikkelingen, aan rivierengebieden, dat het zo dynamisch is. En die aanvoer van zaden dat ja. gaat Elf. zoveel makkelijker. En je ziet. Meer dan 3 meter zand boven ons hoofd. Dat is er in die twintig jaar, jaar bijgekomen. En dat komt ook door de hele bijzondere ligging van de Millingerwaard. Dus op de overheersende zuidwesten windrichting ligt de uitwaart aan de rivier. Ja. En er wordt dus elke zuidwesten storm, wordt er zand uit de rivieroever de oever op geblazen. En dat leidt tot echt een indrukwekkend duin. Hoe hoog is het nu? Ja, vanaf de rivier bekeken uh, bijna 12 meter hoog. Zo. Dan gaan we een beklimming beginnen, ja? Ja. hè? Ja. En waar is nou die zwarte populier? Dat is de grootste boom van het hele stijl. Je ziet dus hele oude wilgen hè? Hier met ja. hun wortels aan de, in de oever staan. Bijna mangrovenachtige bostype. En daar ver bovenuit zie je een donkere boom met uh, blikkerend blad. Dat is de zwarte populier. En dat, uh, dat is echt de woudreus van het, uh, het ooibos. Dat kan wel, uh, wel 50 uh, meter hoog worden. Is het nou zo geworden zoals jij 20 jaar geleden dacht? Nou, het is eigenlijk veel mooier geworden. We hadden, wel, we hadden hele wilde dromen van de Millingenwaard. We hebben destijds ook eh, toekomsttekeningen laten maken door Ari Stolk. Er zat een beest in die Millingerwaard. Dat was bevers en zeearenden en zwarte ooievaars. En, nou, dat zit er eigenlijk allemaal nu. En hier keek je uit over de mais. Kun je je gewoon niet meer voorstellen. En nu dus. mag je het beschrijven hoe het er in 2013 uitziet. Ja, het is een, een mozaïek van graslanden, ruigtes, struwelen, eh, beginnend bos, vlieren, wilde appels, iepen, jonge eiken. Essen. En dit is nog een beetje voor die planten pionieren. Blijft het zo of ziet het er over nou, ja, dit... 20 jaar weer heel anders uit? Ja, zeker. Dit, dit eh, je ziet eigenlijk al het beginnend bos. Een van de meest zeldzame en rijke bostypen van Europa. Het, het hardhout het ooibos. En dat, eh, dat zie je hier in Wording. Het wordt een hele mooie mozaïekstructuur. En dat ingebed in een, in een kruidenzee van vijf, van 600 soorten verschillende kruiden. Met een dito vogelbevolking en insectenrijkdom. En nu veel al veel is... mensen die langs lopen, ja. die En een ja. constante ja. stroom van, van fietsers, ja. wandelaars. En dat wordt vandaag natuurlijk nog erger, omdat er een feestje is. Iedereen is welkom. Je kunt hier vanmiddag fantastische dingen doen. Er komen tochten met de boswachters. Je kunt met de boot over de rivier varen. Je kunt zandsculpturen maken. En misschien wel als klapvuurpijl. Je kunt een wens in de boom hangen voor de Millingerwaard. En degenen die dat doen, maken kans op een ballonvaart aan het eind van de dag. Een ballonvaart onder een panda. Um, ja, precies. Een hele grote panda zal hier naar beneden kijken... en denken, nou, dat hebben we mooi gedaan in die twintig jaar. Het feest van 20 jaar Millingenwaard wordt vandaag gehouden in Kekerdom... bij parkeerplaats De Lange Paal. Vanaf station Nijmegen is het een uurtje fietsen... via een prachtige route langs de rivier en over de dijk. Maar u kunt ook bus 80 nemen richting Millingen. Kato spelen strijkers van de English Chamber Orchestra. Zij speelde Who's Afraid of the Big Bad Wolf van de Amerikaanse componist Frank Churchill. Janine is buiten in de moestuin. Welkom in tuinreservaten.nl Ja in de moestuin hier bij Stad Zicht. Nog even onder het parapluutje. Ja, wat zinkt, kruipt en fladdert er in de tuin. Het is niet altijd even makkelijk te zien. Ook ik vind het in mijn tuin nog best wel lastig. Dan zit er weer een nestje eh, met mijn schuur. En dan denk ik, verdorie, wat is het nou precies voor vogel... die daar aan het nestelen is. Want dat wil ik dan natuurlijk altijd weer vertellen aan mijn collega's. En dan weet ik het nooit precies. En dan voel ik me weer ernstig tekortschieten. Maar gelukkig is er nu de tuinherkenningskaart. Niet alleen voor vogels, voor alle duidelijkheid. Want die, zoiets hadden we natuurlijk al. Maar echt voor alles wat er kruipt en springt en fladdert en nestelt en wat dan ook doet in je tuin... met, uh, met de meest 150 meest algemene tuindieren van Nederland. Wij zijn samengesteld door onszelf, samen met de KNV. En uh, ja, wie van zijn tuin dan een diervriendelijk tuinreservaat wil maken... die kan deze soorten zeker verwachten. En we nemen nu eigenlijk een beetje de proef op de som. Nou, het is maar goed dat het ding geplastificeerd is, die tuinenkenniskaart... Want uh, we lopen hier natuurlijk in de, in de stromende uh, regen. Ik klap... Maar ik heb al iets heel erg leuks gezien. Ik klap hem even uit. Wacht, als jij het nou aanwijst, dan ga ik kijken of ik het kan herkennen... met mijn nou, Ja, hij, hij staat er niet op. Nee. Verdomme, ja, ja, Jeanette, je ja. moet wel een beetje natuurlijk de kaart... Uh... Wat we mee moeten nemen, en hier moeten neerzetten. <laughs> ja, het is jammer. Het is een tuin die ontzettend veel insecten en vlinders... en van alles wat vliegt... Uh, uh, Aanlokt. Maar ik vond onder een blad van een rabarber een prachtig vlindertje. En toevallig ken ik hem, omdat hij mij thuis in de tuin ook rondvliegt. Het is het goudvenstertje. Maar hij zit onder de rabarber. Hij zit hier... Ik wil hem, hem toch even zien. Nee, ik zie niks. Ja, ik zie wel de rabarber. Maar... Kijk nou. Oh, ja. Dat is een nachtvlindertje. Hij heeft de vorm van een gamma-uil. Maar kijk eens even. Als het licht op die vleugels valt, dan ziet hij eruit als goud. Ik zei, goudvindertje, dat is niet goed. Die lijkt hem. Dit is de koperuil. Nu zie je toch hoe verschrikkelijk lastig het is om, zo te, om te kijken wat het is, ja, hè? He? Was even te snel, maar het is de koperuil. En kijk, als het licht op die vleugels valt, zie je hoe prachtig dat glimt. Ja. Dat ziet eruit als goud. Af, zou kan zeggen koop, maar hij doet dus helemaal zijn naam aan. Maar dat is altijd het aardige, dat doe ik thuis ook heel veel. Draai eens een blad om. Want... Maar hoe herken jij die soorten? Want zo, volgens mij heb jij die tuinherkenniskaart... die jij dat zo vaak de veenlijn helemaal niet nodig. <laughs> nee, eerlijk gezegd, ja, dat vind ik pink maar het is wel een beetje, een beetje zo. Want ja, ik ben al decennia bezig met natuur. Ik kijk altijd en ik wil het allemaal weten... van hoe heet het en hoe leeft het en waar, waar, waar nestelt het... Voor wie is het weer voedsel? Weet je, die hele voedselketen. En dat kun je allemaal zien in je eigen tuin. En dat maakt het zo boeiend en interessant. Ik kan in mijn eigen tuin iedere dag op excursie, op ontdekkingsreis. En ik verbaas me er altijd over dat ik altijd weer nieuwe dingen zien, dan denk ik... Hoe kan het? Hoe ja. kan het dat ik het vorig jaar niet heb gezien? En nu een ene zieke dit jaar allemaal. Nou, en voor iedereen die op avontuur en op ontdekkingsreis gaat... in zijn eigen tuin, is er nu een speciale kaart. Hè? Ja, dus als je op expeditie gaat, dan kun je deze kaart meenemen. Uh, en ja. de meest algemene soorten staan erop. En dat dus... is ook heel praktisch, hè? Het dus is regenbestand. Dan, ja, Groenling, Putter, Seis en Chifchaf. Het is allemaal volgens mij een beetje... En nou, de meest voorkomende vlinders. Ook de meest voorkomende bijen, wespen en zweefvliegen. En dan hebben we de overige insecten. Bijvoorbeeld het verschil tussen het zevenstippelig lieveheersbeestje... en het veelkleurig Aziatisch oh, lieveheersbeestje. Ja, ja, ja, ja, ja. Zullen we nog even op zoek gaan naar soorten die wel op de kaart staan? Dat lijkt wel lingo. Nou, ik zag in ieder geval een lachbootmug mugvliegen en nog wat kleine mugjes. Okay. Maar het is wel heel moeilijk nu. We kunnen verwachten... Ja, we gaan nog even verder scharrelen. Nou, de twee scharrelen nog even door daar in de moestuin. We worden ze straks weer. Wij gaan er even uit. Wij gaan luisteren naar Ster...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 Justitieminister Navarro van Curaçao heeft een ontslag aangeboden. Een verdacht in de moordzaak rond politicus Helming Wiels is dood aangetroffen in zijn cel. En Navarro voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Aanhangers van Wiels hadden al opgeroepen tot een protest tegen Navarro. In de manege in Alfa aan de Rijn is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen en ook de paarden zijn niet in gevaar. Wel is er asbest vrijgekomen, maar dat is voor zover bekend niet buiten het terrein van de manege gekomen. En Tokio krijgt de Olympische Spelen van 2020. De Japanse hoofdstad versloeg in de laatste ronde Istanbul en Madrid. In 1964 was de Japanse hoofdstad ook al gastheer van het grootste sportevenement ter wereld. En dat waren de hoofdpunten. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn. National Academic is er voor klanten die meer verwachten...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 Ontdek onze lage premie National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. De altijd bevoren ondergrond van Alaska smelt sneller dan we dachten. Klimaatavonturier Bernice Notenboom reist samen met wetenschappers langs fascinerende bevoren landschappen en duikt diep in de bodem van Alaska. Vanavond om 10 voor half 9 bij de VPRO op Nederland 2 extreme expedities in Klimaatjagers.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 Martin Melgers. Ja, Martin Melgers, die wij regelmatig voor de microfoon hebben, was de autodidactisch stadsecoloog van Amsterdam. Uh, was, zeg ik, want in 2009 zwaaide hij af bij de gemeente Amsterdam, werd ook nog geridderd. R ja, Martin, toch? Ja. ja. Ridder. Maar waar ja. heb je. Uh... Oh, nee. Ik heb hem niet op. Nee, dat mag niet, maar je knoopje of je dingetje ook niet bij. Nee. Uh, Ridder Martin. En het natuurbloed kruipt natuurlijk bij Ridder Martin altijd maar weer waar het niet gaan kan. En dus is hij nu natuurfilmer geworden. Toch? Samen ook met Merel ook met zijn ja. Loopt hij ook rond. Uh, wat, wat, wat wordt dat voor film? Nou, we hebben al de film Haring in het Ei gemaakt. En we zijn nu aan een verbeterde versie bezig. Uh, die iets langer is, uh, met nieuwe muziek. En vooral heel veel mooie nieuwe beelden. We ja. hebben prachtige beelden gemaakt van slechtvalken, van ringsland. En het gaat over valken. natuur in de stad, hè? Allemaal Amsterdam, ja. Stadsnatuur in ja. Amsterdam. Ja, we horen de visdieven op de flora in Alsmeer. Nou, het kan niet op. Maar dat zit nog in de pijplijn. We uh, kunnen uh, hem nog niet aankondigen uh, uh, van uh, uh, volgende week uh, nee, op Nee, uh, het hangt een beetje van al af. Oké, okay. nou, Niel. Uh, die loopt hier ook rond. Die gaat straks een column uh, opnemen. Die hoort u uh, volgende week. Maar eerst maar de column van Martin Melgers. Gillis, de telefoon gaat. We hebben een forsje gevonden tussen de vrachtwagens op ons parkeerterrein. Ze was bijna doodgereden. Als stadsecoloog schijn jij te weten wat er met het beestje moet gebeuren. Een paar uur later sta ik met mijn vrouw Anniek in het Amsterdamse havengebied... naast een grote kartonnen doos met een balletje haren erin. Onder een van de bouwketen op het terrein had een vos een hol met jongen. De bouwvakker die belde legde uit dat de moedervos ze tijdens de sloop heeft weggehaald. Maar dit kleintje is ze vergeten. Het vosje is sterk vermagerd en kan nauwelijks lopen. We nemen haar mee. Thuis neemt Annie het vosje op schoot en krijgt zijn eerste flesje. De nacht die volgt is onrustig. Het kleintje gilt voortdurend. Dat levert wel meteen haar naam op. Gillis omdat Annie en ik op vakantie gaan, bel ik vriendin Merel om de zorg voor Gilles op zich te nemen. Hun ontmoeting is liefde op het eerste gezicht. Merel weet dan nog niet dat ze de komende weken amper zal slapen. Het forsi wil niet alleen zijn, verlangt naar warmte... en is alleen stil te krijgen als Merel bij haar ligt... waardoor ze wekenlang op de bank slaapt met Gilles op haar borst. Op driehoog achter in een Amsterdamse wijk wordt Gilles snel sterker... Ik woon in een vossenhol, zegt Merel als ik haar bel vanaf ons vakantieadres. Gilles eet inmiddels eendags Maar ze moet ook leren dat je in de natuur je eten eerst moet doden. Geef haar soms maar een levende muis, zeg ik. Driehoog achter wordt te klein. We timmeren een groot hok in onze tuin. Gilles speelt graag en geeft steeds meer liefde aan haar twee moeders. Ze laat zich aaien, springt op schouders, draait met haar neus door hun lange haar. Op een ochtend springt ze bij Aniek op schoot. Ze wordt te tam en ik ga te veel van haar houden, zegt ze resoluut. Ze moet weg. Gilles gaat naar een opvangcentrum voor vossen. Aan het eind van de zomer haal ik haar als grote vorst weer op. Gilles moet gepakt worden voor ze de reis naar haar paradijs gaat maken. Met stevige handschoenen aan grijp ik haar, maar net niet goed genoeg. Ze bijt met volle kracht in mijn hand. Ik vloek van de pijn. Ondankbare hond roep ik haar toe. Maar als ik in haar felle ogen kijk, denk ik... Missie volbracht, die gaat het redden. Samen met Aniek en Merel rijden ik naar de duinen, naar een plek waar veel konijnen leven. Bij ondergaande zon zetten wij de kooi op een duintop en openen het deurtje. Na enig aarzelen loopt Gilles rustig en met iets opgeheven staart snuffelend naar de volgende duintop. We roepen in koor, Gilles! Ze draait haar kop om en kijkt ons nog één keer aandachtig aan, voor ze tussen de duin door ons uit ons leven verdwijnt. Hoorde van Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, er zit trouwens een, een thema in de muziek. Renald Ruiter, onze muziek samenstellen heeft een thema bedacht vandaag in alle muziekstukken. En als u dat uh, weet en aan ons opstuurt of mailt en uh, goed heeft, dan krijgt u uh, de, de winnaar uh, krijgt een mooi boek uit de longlist voor de uh, Jan Wolkers Natuurprijs, het, het meest uh, groene boek van Nederland. Goed. Nu hoorde u dus van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart de Overture in D groot uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. En fields is niet... Nee, ik zeg of... niks, maar misschien is het een in de field. Nee, dat is flauw, maar er zit een thema in. Goed. Het buurtschap misten onder de rook van Winterswijk... is deze week voor even het epicentrum van de Nederlandse paleontologie. Paleontologie, moet ik altijd zeggen, ja. Daar in het weiland van boer Bretthouwer... heeft de werkgroep voor tertiaire en kwartiëren geologie... een gigagat gegraven van vier meter diep. En een week lang gaan de leden van de werkgroep daar zoeken naar miljoenen jaren oude schelpen, haaien, tanden... En misschien wel walvisbotten. En jij was daar gisteren? Ja, ik was er, ik was er gisteren voor televisieopnames van Vroegevolgs TV over deze actie. En dat zie je dinsdagavond. En het was fantastisch. Er ging ja? een, een, een, het, het lint werd doorgeknipt We achter 200 van die geologen uh, stonden. En paleontologen. En die doken dat gat in. Nou ja, dat was een, <lacht> een goldbrush. Uh, Rob Buiten was er ook, een paar dagen eerder. Uh, samen met Mr. Paleo, Dick Mol, uh, is hij gaan kijken bij het graven van dat gat. Een hoop uh, activiteit uh, in de achterhoek hier. Het grote graafmachines, tractoren die uh, zand uh, af en aan voeren. En een groot uh, gapende wond in het aardoppervlak. Ja, dat kun je zeggen. Ja, dat... Maar dat was te verwachten, want wat we weten van dit stukje achterhoek, miste bij Winterswijk. dat uh, is uh, wereldwijd bekend vanwege zanden die zich op twee meter onder het aardoppervlak uh, laten zien als je een gat graaft. En zich voortzetten tot ongeveer vier meter onder het aardoppervlak, En dat is uit het Miocene, zo'n 13, 14 miljoen jaar oud. En in die zanden, daar zitten de bewijzen van een tropische zee... ...die ooit dit stukje Nederland rijk was. We gaan even dichterbij kijken. Ja. De graafmachines zijn heel eventjes gepauzeerd. We kunnen al even een kijkje nemen in de kuil. Stef Mermuis, de verantwoordelijke van de vereniging voor... Dit grote veldwerk, dit is wel uh, even de serieuze aanpakken. Ja, alleen we hebben wat last van, van uh, het grondwater. Want er komt hier een stuk beneden. Een stuk modder naar beneden. Dan gaan we even uitkijken. Ja. Dus, uh... Maar uh, jullie kunnen het niet uh, bedwingen om meteen al uh, even te gaan kijken. Nee, de... nee nu ze even eventjes zijn gaan passeren. Kunnen we wat uh, kunnen we even kijken hoe het uh, in de put is. Dit en, is een put de, van uh, wat is het? Uh, hoe groot is die? Hij is uh, 15 bij 25 nu. Dus uh, ja. En we staan nu een meter of vier onder het maaien We staan er aan vier meter diep, ja. ja. ja. Er is al wat, wat materiaal gezeefd hier. Uh, prachtige schelpen komen naar boven. Een hele mooie, lange, dunne daar. Dat is een konus, ja. Zeker het materiaal wat uh, aan de basis ligt op de, op de klei, dat is heel mooi bewaard. Ja. Ja, jullie staan hier allemaal te glunderen. Als ja, kinderen ja. die worden losgelaten in de snoepwinkel, Ja, hè? ja, ja. <laughs> ja dat is ook wel een beetje. Ja. Oud snoep, hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Oké, okay, dan komt uh, Henk Mulder, de voorzitter van de club, ehm. met nog wat, uh, wat zeven uh, aan. Het lijkt mij leuk als we even laten zien hoe we deze zooi... Even wat grote, de zwarte zwarte blubber, grote wat brokken. Brokken prut erin. Ja. Als je het zo ziet, ja, je ziet wel Want, wat, wat spikkeltjes ik, ja, erin. Maar, maar, het is, maar je uh, kan je haast niet voorstellen dat er veel in zit. En dan heb ik hierop twee zeven. De bovenste is de grofste. En de onderste, de onderste is wat minder grof. Ik moet een beetje uitkijken, want jullie hebben hier een soort uh, dijkje gemaakt... om even het water vast te houden, maar die begint ja. door te breken. Dus, <laughs> de prut stroomt hier over mijn schoenen. Stef, kun je wat aan dijkbewaking doen hier? Een soort deltaplan. Oh, op! <laughs> het is uh, uitkijken, mannen. Ja, het is heel, heel of hè. Even met de zeef uh, in het Kijk, water. Mooi, hè? Oh, En er komen lacht, echt de lacht. meest prachtige stelpjes eruit, hè. Maar wat nou leuk is... Ja, wacht even, even wat, uh, wat droger staan ergens. Ja. Ja, een pelikaansvoetje, hè? Dat ja. Lijkt het een beetje op op het pootje van een pelikaan. Dit is gewoon even de, de eerste, de beste brokklei, die hier ja? van vier meter diep... Ja, Prachtige ja. stekeltjes. Met allemaal uh, prikkeltjes uh, dus erop. Tiefus ja. heet die. Nou ja, ik, ik zeg wel eens, hè, als je hier naar het strand gaat in Nederland, jaren verzamelt... als je dan honderd verschillende schelpen hebt, dan ben je spekkoper. Hier vind je misschien wel zevenhonderd verschillende soorten inmiddels... Ja. is dus haast niet te geloven. Zo rijk. Ik loop ondertussen weer even naar boven. Voordat er nog meer uh, ja, kluiten, ja, dit, modder uh, van was... de wand. Uh, nou, Daar moet je even oud voor worden om te zien dat dat, dat niet kan. Ja, dan maak je een paar keer mee dat dat bijna, ja, bijna helemaal fout ging. En Maarten van der Bos, een van de, ja. de oud van de club, staat een beetje hoofdschuddend aan de rand te ja. kijken. Maar toch ook wel met een mengeling ja, van, ja. ja, er gebeurt er wel van alles daar beneden. Het leeft, hè. Het ja. leeft, ja. De mannen zijn niet te stoppen, hè? Nee, niet te stoppen. Maar al ja, dat zand wat hier uitgekomen is, dat, is dus, dat zit ook gewoon boordevol vol met spul, hè? Ja, het zit hartstikke vol. Het zit hartstikke vol. En allemaal, ja, tropische fauna. Dat is heel mooi. Jeuken je handen nou niet? Nee. Nee? Nee, Ik doe die, uh, die profielen doe ik. En zo hoe het zit, zal ik maar zeggen. Okay, Jij je, je, je, je bent niet meer van uh, de, de schelpen verzamelen. Ja, nee, Jij wil nee, gewoon nee, het, nee. het complete plaatje. Ik wil het complete plaatje hebben. Ja. Ja, ja. Wat ik dan uh, zie als uh, ja, kleurschakeringen uh, in, in die vier meter diepe kuil. Dat, ja. uh, dat is voor jou meteen een heel verhaal. Ja, dat is gelijk als verhaal. Ja, ja. Ja. En de vogel, een van de andere oud die loopt hier met een, uh, een kleine keukenzeef. Uh, die je even van je vrouw gejat hebt, volgens mij? Nee. Of is die speciaal voor dit doel? Speciaal voor dit doel aangeschaft. Ja, voor een voor stuk? Uh, dit is een, uh, moet je eens voelen, hartstikke zwaar. Een rip. Wauw. Dat komt hier ook gewoon uit de kuil? Ja, ja, ja. ja. en uh, uh, het breukvlak is vers, dus er moet nog meer uh, uh, in de kuil, uh, uit de kuil komen. Ja. Voor het wijd ligt er gewoon een, een halve walvis is. Uh. Ja, dat kan. In Dingde, in Duitsland, hebben we een keer een gat gegraven van vier meter diep. En toen zijn we dwars door de schedel van een walvis heen gegaan. En uh, toen uh, heeft Arie Jansen uh, de bulla gevonden, het gehoorbeentje. Dus dat is al, uh, alvast een hele mooie vondst. Ja. Heb je die allemaal al gezien? Het is net alsof er hele nesten paaseieren liggen. Maar dat zijn allemaal van die hele grote uh, twee klepperen, die bivalven. En dat zit in die bovenlagen, dat zie je ook als ze aan het graven zijn. En dat het allemaal wit wordt, dat zijn schelpen die kapot ge geschraapt worden door die uh, bulldozers. Maar dit is natuurlijk uh, waar het om gaat, hè? niet alleen dat gruis, maar die grote complete stukken. Dat, ja, dat geeft dan aan hoe rijk wat voor biodiversiteit hier zich 12 tot 14 miljoen jaar geleden heeft uh, opgehouden aan uh, wat toen de tijd uh, onze kustlijn is geweest. Ja. Maar nou even serieus, Dick. Is dit nou gewoon de verzamelwoede? Of is dit, stelt dit wetenschappelijk ook nog wat voor? Ja, wetenschappelijk stelt het zeker wat voor. Uh, maar ook uh, die verzamelwoede, hè, die... Uh, ja, die hebzucht van die verzamelaars moet toch bevredigd worden. En dan is zoiets dat zo'n tijdelijke ontsluiting gegraven wordt. Hè, met met uh, inzet van, van uh, zwaar materieel. Dat is natuurlijk uniek in de wereld om dat te doen. Maar wetenschappelijk gezien verklaart het natuurlijk ook heel veel. Hè. Niet alleen maar dat we kunnen zeggen... tussen 12 en 14 miljoen jaar geleden was hier de kustlijn van Nederland. Er zitten hier natuurlijk hele uh, uh, uh, serieuze wetenschappers bij. Zoals de Vogel, hè, die bestudeert die fauna en die gaat... Tellen, hoeveel molusken hebben we van deze soort en hoeveel hebben we er van die soort. En aan de hand van die gegevens kan hij heel veel reconstrueren. Misschien wel hoe stromingen geweest zijn, hoe zout het water geweest is... of hoe brak het water geweest is. En ga zo maar door. En die gegevens kunnen we gebruiken om ook de tegenwoordige wereld te begrijpen. Ja, En de conclusie die kan niets anders zijn dan dat we zijn op een levende planeet... en dit zijn de bewijzen daarvoor. En dan maken we het weer voor die verzamelaars heel aantrekkelijk... door te zeggen van kijk, het is een Eldorado... Kom naar Winterswijk en uh, doe mee met die werkgroep. Ja, de rust is voorbij, hè? Ja, de, de kuil wordt weer even ja, overgenomen ja, ja. door de, de graafmachines... Ja. die de laatste meters eruit gaan halen. Ja. Ja, en dan straks dus uh, die tientallen, ja, wat zeg ik, honderden mensen die hier... Uh, maar ja, 140 aanmeldingen hebben. Dat, dat is ongekend voor zo'n actie. Maar ja, dit is ook een, een ongekende plek, hè? We stonden net eigenlijk waar we niet mochten staan. En dan zie je daar schelpen liggen en, en dan ben je... Dat heb je toch de neiging te om te vergeten dat het gevaarlijk is. Een eigenlijk... bloedkruip waar het niet gaat. Nee, dat, ik, dat is zeg, zo. Heel dat is veel, zo. veel plezier en succes ja, de in de week. Gaat lukken. Gaat lukken, dankjewel. Ja, dat was dus Winterswijk afgelopen week. In Winterswijk. Dat zeg ik toch? Dat was dus Winterswijk afgelopen week. Okay. Ik zei het al. Ja, ik kreeg steeds op mijn kop op achterhoekers. <laughs> ik let er nu heel erg op, want okay. jij het altijd zijn. Ja, okay. Inmiddels is het ook al. Mist, hè? in, miste, in miste. <laughs> In Winterswijk. Inmiddels zit de kaal klaar. Uh, een leger van ruim 100 liefhebbers is in de Prut gedoken. Op zoek naar dat ene bijzondere schelpje waar iedereen op aast. En hoe dat eruit ziet. En op Bentveld in de Prut kunt u uh, komende dinsdag zien in Vroege Vogels TV. 10 voor half acht uh, op Nederland 2. Ja, let op het slotakkoord stond er in de instructies. Dus ik wacht nog even een halve seconde extra. Maar dit was hem toch echt, het slotakkoord van de Braziliaanse componist Eitor lobos Was dit het tweede deel, Al Nilam. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Na de lancering van de Ambrosia-app vorige week in onze uitzending... regent het meldingen van de beruchte hooikoortsplant. Veel van de planten staan nu in volle bloei. Ook Ambrosia-meldingen op de venolijn 035 -67 -11 -338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Met Anneke Rock. Op mijn school in Zwifterband, op de basisschool, vonden we op het kleuterplein een heleboel rupsen van de witvlakvlinder. De kleuters vonden het heel interessant. Aanvankelijk dachten ze dat het slakjes waren, maar inmiddels weten ze hoe deze rups uit kan groeien tot een mooie vlinder. Spijkenissen Jannie Terwijl de spinnen prachtige webben weven in onze tuin. Heb ik gisteren misschien mijn laatste glasvleugelpijlstaart gezien. De kolibri vlinder. Adembenemend mooi is dat toch. Frans Honer, ik woon in Wiegen. Ik heb een heel bos... Wij automaten. onderbreken de Fenolijn even, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, inderdaad, want uh, rijdt u op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dan komt u tussen knooppunt Ketelplein en de afrit Westerlee. Een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Dan proberen de spookrijder met lichtsialen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... Dan komt hij dus een knoop in het Ketelplein en over het Westerlei een spookrijder tegemoet. Niet inhalen, recht blijven rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. En uh, wij uh, waren gebleven bij de Venolijn, dus wij gaan door met de Venolijn.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 Frans Honer, ik woon in Wiegen. Ik heb een heel bos Alzheimer Ambrosia uit de grond gerukt. Ik ben ik tegengekomen en ik heb dat verwijderd. Een beertje sluiters uit Nijmegen. Ik zag van de week dat de magnolia weer bloeit. En van de week had ik een eens geruis. Ik denk dat we nou hebben. Toen had ik een panzerje binnen. Nou, dat was toch wel heel uh, apart. Wetjes van de kolk. ...in een beek aan de Veluwezoom met de IVN waterwerkgroep veel dierlijk leven gezien. Onder andere waterschorpioenen, tientallen gele watertoren en een paar bermtjes. Een 15 centimeter lang visje dat behoort tot de steenkruipers. Vooral de aanwezigheid van dit visje dat tot 2010 op de rode lijst stond... ...duidt erop dat het goed gaat met de beken aan de Veluwezoom. Jeroen Verhoeven, vanmiddag met een wandeling rond de vijvers van Lindenholt, stadsdeel in Nijmegen, zag ik vooralsnog twee Gierswaluwen. Als we het over de laatste lingen hebben, dan zitten deze vogels toch ongeveer een maand na het vertrek van de hoofdmacht. Kijk eens, bermpjes en gierzwaluwen, een rijke fenolijn. Blijft u bellen met de fenolijn 035 6711 338. Want ook al regent het, daar is altijd wat te zien. He, Janine en Jeannette, daar buiten in de blubber van de moestuin ja, bij Stadzicht. Ja, lekker makkelijk praten jij daar lekker binnen warm achter je deskje. En wij staan hier buiten inderdaad, onder de paraplu in de stromende regen. En desalniettemin ligt de moestuin hier van Stadzicht er best nog wel heel erg mooi, uh, mooi bij. Heel kleurrijk. Er is hier een moes- en een siertuin. En ik sta hier met je in het En we hebben het over de tuinherkenningskaart. Een soort nieuwe gids uh, die je... Nou, je eigenlijk kunt gebruiken om de meest voorkomende soorten in je tuin te herkennen. Wat handig is voor leken zoals ik, die gewoon niet altijd het verschil weten... tussen een uh, Atalanta of een distelvlinder, om maar even een zijweg te noemen. Nou, vlinders gaan we natuurlijk met dit weer op dit moment niet zien. Maar um, waar, waar zouden we nou de meeste soorten kunnen verwachten, Jeanette? Denk, ja, bij, de, bij de sier of bij de moestuin? Ik denk bij de siertuin, want de hele planten die hier zijn aangeplant... De, de keuze, die is helemaal gericht om heel veel insecten, maar vooral ook heel veel vlinders aan te trekken. Er staat uh, Koningin de Kruis. Nou, Dat is een geweldige vlinder- en insectenlokker. Ik heb er een munt zien staan. En dat is ook zo'n geweldige plant. Die kun je niet alleen in de thee gebruiken... maar vooral is die heel nuttig voor allerlei uh, vlinders. Dat leuke muntvlindertje. Allerlei kleine insecten, kruipend groen. Maar er zit ook variatie in. In hoogte, maar ook uh, in, in de bloemvorm. Mm -hmm. En dat trekt allemaal weer andere insecten aan. Ik heb die dillen zien staan... Dat is fantastisch, want daar kun je eventueel de koninginnenpaasje op, uh, op uh, krijgen. Die staat hier bovenaan in het midden in de tuin. Ja, op de kaart, sorry. Een prachtige vlinder Die staat op de kaart. Op de kaart. En daarvan zou je de rupsen nog op dit soort planten kunnen vinden... En daar moet je wel heel erg trots op zijn. En die zou je misschien moeten, moeten vangen om, uh, om ze te laten overwinnen. Nou, laten we langzaam door de blubber. Ja, ik duw die een beetje naar voren, want we, moeten echt, we lopen gewoon echt bruut door die moestuin. Nee, het is maar goed dat de beheerster dit niet ziet. Want we gaan gewoon hup, zo maar hier door de blubber naar voren. Aan, aan planten. En ja, of... ieder, Iedere plant, dat is, dat is natuurlijk ook de kracht in een tuin. Dat als de variatie groter is, des te groter is, het, is de variatie in insecten die je kunt verwachten. Bovendien is het ook heel erg leuk om te tuinieren met wilde planten. Ja. Ik doe dat zelf. En daar zijn onze inheemse insecten dus weer heel erg in gespecialiseerd. En zo maak je, maak je het dus gewoon heel spannend in je eigen tuin. Maar nu uh, is de herfst natuurlijk heel erg hard aan het inkikken. Uh, is dat nog wel leuk voor de tuin? Is het bedoel, voor de herfst? Het is heel boeiend. Het is een van de boeiendste periodes. De, de, de vruchten en de beste, alles hangt aan de bomen. De vogels komen dus weer meer naar de tuin mm -hmm. om daarvan te genieten. Ja. Maar je gaat ook op andere dingen letten. Kijk eens naar eikenbladeren die van de bomen vallen. Als je die omdraait, dan kun je er heel veel gallen op vinden. Je kunt op de stammen van de eik weer, weer ananasgallen van, uh, vinden. Ik vond de knikkengal. Je Let op hele andere dingen. Het is altijd boeiend, wat voor weer ook, wat voor periode in het jaar ook. Altijd is er genoeg om naar te kijken en van te genieten. En dat geeft heel veel inzicht van hoe relaties werken in de, in de natuur en dat maakt het zo ongelooflijk boeiend. Maar ja. ook dat je gewoon iedere keer weer andere dingen ontdekt. Dat je denkt: hè, en hoe zit dat dan? En hoe heet dat dan? En ja, dat soort dingen. Ja, ik, ja, dat is voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn leven. Dat geeft me zo ontzettend veel plezier. Bovendien, het is gewoon ook heel belangrijk voor de natuur. Dat ja. je dus iets nou, Om nog even terug te komen op die tuinherkenningskaart. Hè? Want ik zei het eerder al. Jij hebt hem nou, vermoedelijk niet meer nodig. Want je herkent echt zo'n beetje alles wel. En de meest voorkomende soorten ja. die je in je tuin kunt vinden... die staan op deze kaart. Um, uh, je hebt hier al een beetje een soort van inventarisatie uh, uh, gemaakt. Heb je, heb je, ben je ook soorten tegengekomen die wel op de kaart stonden? Of... Nu? Mm -hmm. Nee, ik heb nu geen vlinders we, we, we gezien. Eens, we hebben wel een spin, uh, Nee, want je zit nu bij de ja, vlinders te kijken, maar we hebben wel... Ja, we hebben een spin, spin gezien, ik heb ook een langpoot gezien, ik weet niet of die over hierop. Kijk, die kruispunnen, die, die kun je hier uh, goed aantreffen, ook onder het gebouw, onder de dakgoten, wat een beetje drogen, tussen de planten. En je kan natuurlijk uh, kor, uh, torretjes, krijgen. en de lieve heersbeestjes, de gaasvliegen, die vind ik op het ogenblik zelf ook weer. Ja. Uh, ja, dan moet je nu echt bladeren omdraaien om te zien waar ze schuilen, dat is met die regen, ja... Jammer maar, helaas. Dan moet je op andere dingen letten. Ja, nou, laten wij nog even genieten van alles moois wat de tuin hier te bieden heeft. We kunnen er in ieder geval naar kijken. We gaan nog even verder met de tuinherkenniskaart, Want ik heb hem wel hard nodig. Dan wandelen wij nog even door hier in deze septemberregen. Ja, Janine en uh, Janet daar uh, buiten. Uh, zo direct na 9 uur dan gaan wij het hebben over de Jan Wolkers uh, Natuurprijs. Een, een prijs die in het leven groepen is... Uh, door Vroeg Vogels en uh, het Wereld Natuurfonds en de Volkskrant. Om nou eens te kijken, wat, wel, welk boek is er nou de afgelopen anderhalf jaar uitgekomen waarvan we kunnen zeggen: van, Nou, dat is nou het allermooiste natuurboek. Ik heb hier he, op de longlist staan er twintig. Ik heb een hele stel hierbij me: De Bonomo van Frans de Waal, Marcel van Dam, De Steigerberg, uh, Hans Dorrenstein, Dudeljo, uh, Met Mest en Vork, een prachtig boek. Uh, Rob Belsma, mijn roofvogels, nou te filmen op te noemen. En straks maken we bekend welke vijftig genomineerden zijn.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 Dit is Radio 1.